Oud-premier Van Acht heeft samen met andere prominenten een stichting opgericht voor de rechten van Palestijnen. Onder andere de oud-ministers Van den Broek en Van Mierlo en de voorzitter van de HBO-raad, Doekle Terpstra, hebben zich aangesloten bij de Rights, the Rights Forum. Het forum stelt dat in het Israëlisch-Palestijnse conflict het internationaal recht met voeten wordt getreden. Vooral de Palestijnen zouden daar de dupe van zijn. Via diplomatieke druk wil het forum bereiken dat Israël zich gaat houden aan internationale rechtsregels, zoals een stop op het bouwen van nederzettingen en het afbreken van de muur en afscheiding op de westelijke Jordaanoever. De stichting is vandaag gelanceerd vanwege de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. VVD-fractievoorzitter Mark Rutte is door zijn collega's in de Tweede Kamer gekozen tot politicus van het jaar. Blijkt uit de jaarlijkse verkiezing van het tv-programma 1 Vandaag. Rutte bleef premier Balken en hem met vier punten nipt voor. Minister van der Laan voor wonen, werk en integratie eindigt op de derde plaats. Rita Verdonk van Trots op Nederland is volgens de parlementariërs de slechtste politicus. Gevolgd door PVV-leider Geert Wilders en SP-fractievoorzitter Agnes Kant. De NOS organiseert de verkiezing van politicus van het jaar door parlementaire journalisten. De uitslag wordt zondagmiddag op Radio 1 bekendgemaakt. Zuid-Korea gaat Noord-Korea helpen bij het bestrijden van de Mexicaanse griep. Het Noord-Koreaanse regime meldde gisteren voor het eerst dat de inwoners besmet zijn. Seoul bood aan een voorraad van de virusremmer Tamiflu naar het noorden te sturen... en Pyongyang heeft dat aanbod geaccepteerd. Zuid-Korea heeft de humanitaire hulp aan het Stalinistische regime al een tijd opgeschort...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 Dit was het en anyway,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 It's I'm FM. I'm Nog niet verzekerd tegen ziektekosten? De Ombudsman geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 64 64, 64 of kijk op www.deombudsman.nl Het is weer winter. Brrr. En ook dit jaar is de winter zo feitig en weer. Koude, koude. De hitlijst met de allergrootste winter aller tijden. Safe Jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Ga nu naar winterse50.nl! Breng je stem uit. En luister rond kerstmis naar de Winterse 50. van Te veel zien, te volgen.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 Als ik je mijn armen sluit. Ik If only I could turn back time If only I had said what I